11 uur. Jobboot met het NOS-journaal. De dropping van honderden parachutisten op de Ginkelse Heide is uitgesteld. Door de mist kunnen de vliegtuigen met de parachutisten niet opstijgen. Ze zouden vandaag de luchtlanding van operatie Market Garden uit september 1944 naspelen. Met die verrassingsaanval probeerden geallieerde luchtlandingstroepen belangrijke bruggen in Nederland in te nemen. Het plan mislukte. In plaats van de twee droppings komt er nu één, waarschijnlijk rond één uur. Dan landt alleen de eerste groep parachutisten. Het herdenkingsprogramma op de grond gaat wel gewoon door. Rond deze tijd begint een herdenkingsdienst waar ook veel veteranen bij zijn. Op de Ginkelse Heide worden duizenden bezoekers verwacht. Op de snelwegen A12 en A50 staan lange files. Duizenden Koerden zijn gisteren in grote paniek van Syrië naar Turkije gevlucht... voor terreurgroep Islamitische Staat.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 De man van 54 reed vannacht in volle vaart tegen een verkeerszuil aan. Hij overleed ter plaatse. De inzittende van de taxi, drie Nederlanders, raakten gewond. Twee van hen zijn met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De derde man raakte licht gewond. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet bekend. De Duitse politie onderzoekt de zaak. In Duitsland zijn speciale beveiligers ingezet tegen koperdiefstal op het spoor. De bewakers houden s'nachts het spoor in de gaten en dragen speciale camouflagepakken. De beveiligers hebben tot nu toe twee daders aangehouden. Duitse koperdieven richten jaarlijks een schade aan van 17 miljoen euro. Vorig jaar leidde de diefstal tot veel vertraging bij de spoorwegen. Het weer hier en daar nog mist, maar op veel plaatsen breekt de zon door. In het zuidoosten ook kans op een enkele bui. Het wordt 20 tot 23 graden. Morgen koeler en buien, dan wordt het maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journal. CFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB.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 Op je moeder af en toe eens en blijf oefenen. Overigens de vermelding bij dit liedje is dat het geschreven is door een zandvoort. Ja, is, en, is... en daarbij kijk je een beetje verbaasd, maar dat uh, kan toch? Ja, dat ben... kan, maar ik vind het zo leuk, want ik, ik las dat vanmorgen toen ik aan het maken was. En ik denk, hé, hey, de schrijver is een zandvoort. Nou, leuk. Uh, tegenover ons zit een zandvoortse. En uh, er staat nu juf Conny. Connie Lodewijks, welkom. L zonder S. Zonder S, he. Zonder Goedemorgen. goeiemorgen. goeiemorgen. Ah. Uh, een tijdje geleden nam je afscheid. Maar uh, dat kan jij niet, hè? Ik wil geen Heintje David zijn, hoor. Nee, maar nee, zo, echt. Uh, nee. zo wil ik hem niet plaatsen. Nee, nee uh, moet je in Die kriebel blijft er altijd. Dat is gewoon zo. Dat is een vak wat je nooit, uh, nooit loslaat. Maar ik heb begrepen dat je ook nooit echt bent weg geweest. Klopt, toch? klopt. Ja, ik gaf altijd nog uh, jazzdans uh, voor uh, 55 ja. plus jong in pluspunt. Elke donderdagmiddag doe ik nog steeds. Dus ik ben niet echt helemaal weg geweest, maar wel uit een grote dansschool. Dat wel, ja, dat wel. Ja. En dat is dus nu wat weer. Uh, gaat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 Propensatiebasis gaat werken, ja. zie je heel veel. Dat heb, doe ik mijn hele leven lang al met kinderen. Dat je soms ik denkt van, van hé, hey, dat, dat zit erin. Ja. En zelfs dat die ouders zo ja. verbaasd over waren van ik zo ik wist kind, niet dat zo'n kind dat ze dat, dat... Dorst, ja. opdat ze dat kon. Ja. Dus zo zijn wij, tenminste, ja. zo ben ik bezig. En maar en ik denk, de Dat is volgens mij de baas bij kinderen, ze moeten het leuk vinden. Ze moeten, heel uh, belangrijk, ja. Ja. Want ja. anders dan uh, wat leuk. Ja. Dus uh, inmiddels zijn de lessen gestart, hebben we begrepen. Klopt, ja.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 Um, ik zie hier dat ook de informatie kan via uh, On Air Events gekregen worden. Ja, On Air Dance, daar is een website uh, voor.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 de zaal staat open vanaf kwart voor twee. Toch hele leuke dingen daar. Ja, heel leuk. Ja. Het is heel erg leuk. Ik ben ook blij dat ik het gedaan heb. Ja. Want het komt ja. wel. Ja, het komt zo. <laughs> het, kom kwam het kwam zo spontaan. Ja, ja, ja want Roy kwam uh, koffie drinken ja. en Rijn zat daar en wij zitten zo te kletsen en zo. En toen zei hij zo, hey, Con. Uh, zou jij uh, klassiek uh, uh, ballet, of -ballet, ballet willen geven aan de kleintjes van vier? Ik zeg, hoezo? Hij zegt, nou, hij zegt, ik heb dus, er is er is niet veel. Ik hoor alleen maar over, over prima.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 Ja. ja, bij ons ja, waren de ja, voorstelling ja, ja, ja. altijd uitverkocht ja, in Veld. Of in halen. Ja, dat weten ja. we wel van, jou, van jouw dochter. Ja ja, ja, ja, ja, ja. Nee, dit is echt helemaal te gek. Maar, maar we dat, beginnen... Dat we be... dus ook aan te Nou, moet je luisteren. De wij de beginnen... Ja, de crossfire zeker. Want ik, ik, ik, ik heb me zo laten vertellen dat uh, Roy Plan was. om met Sinterklaas al iets te gaan doen. Okay. Dus dat is al vrij snel. Ja. Ja, dus hij heeft wel een hele leuke ideeën om... Uh, en dan een soort open uh, les en ja. zo. Of, les een open les sowieso. Een open voorstelling met de kietjes die komen. Ja, het komt sowieso voor elkaar. Ja, dat kan niet wel allemaal Zwarte pietjes, he, komen dan. Op... Ja. Oe, ja wat, <laughs> Andere we, discussie. discussie. Ja, uh, nee, um... laten we daar niet over hebben. Daar ben ik <laughs> ook zo moe van. Nee. <laughs> nee. <laughs> uh, Con, het ja. is elke week? Elke week, ja. Op uh, woensdag? Woensdag. En men kan altijd bellen, dus op mijn site, of op, tenminste op roze site, Stuur 18, nee, niet, oh, maak ik bijna fout, Stuur 18, wou ik zeggen. Uh, uh, on Air Dance, ja. Daar on Air daar ja. kan je kijken, en ja. daar staat een heleboel informatie op uh, hoe en wat. Het is elke woensdag om 2 uh, uur Vanaf beginnen twee uur, Ja, en, het, en les duurt drie kwartier. Ja, hè? en men kan gewoon even binnenlopen. Uh, lopen. Even snuffelen. Prima. Nee, uh, de kleintjes van 4 tot 5 is drie kwartier. Daarna als ze ouder zijn, wordt het een uur. Wordt het een uur, ja. ja. En uh, informatie uh, kan ook bellen. Ja. En uh, is het 06-nummer? Ja. 06-194-270-70. Ja. En uh, 06 ja. 101 ja. 29. 141. Dat zijn de, de nummers die gedraaid uh, ja. uh, ja. kunnen worden. Ja. Maar het makkelijk is natuurlijk even bij Dance On Air te gaan kijken en daar vind je die nummers ook. Mailen kan ook. Mele dus kan alles. Ook. info top. apenstraatje on eventsnl Klopt. Nou, dan, uh, dan moet het helemaal nou, goed komen. Dan moet het toch allemaal goed ja. komen. Ja. Ja. En de enthousiasme ja. is daar sowieso. Ja. Ja. ja toch? Leuk. Ja. Ja.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 Ja, wat en dat dit, doet, wat, wat betekent, de... Nou, shit, he, stront. Ja. Maar dat brengt geluk. En dat wordt in de, dan, de professionele drie... danswereld wordt dat zo gedaan. Oh, ja, okay. ik top. ga het even oefenen. Een soort uh, ja. Voor de luisteraars thuis, uh, even meedoen, alstublieft. Een kleine, ja. drie keer een ja. kleine spuug achter elkaar. En dan uh, hoe u erbij kijkt, mag u zelf weten. Maar het gevolg door merden. Ja, merde, uh, en Dat brengt absoluut geluk. Ik, ik vind hem leuk. Uh, en ik wens je zoveel. En heel veel succes. En ik hoop dat er veel kinderen komen kijken. En inderdaad, wat je zegt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 Got breath in pockets, got bottom, I'm gonna use it. A intention, a feeling, inventive. I'm gonna make you, make you, make you notice. A gun motion, a restrained emotion. I've been driving, detailing it. No reason. Reason. I'm gonna make it, make it, make it notice. I'm gonna use my arms, I'm gonna use my legs, I'm gonna use my style, I'm gonna use my sides to help, gonna use my fingers, I'm gonna use my. Like me. I'm special, so special. special. I gotta have some of it. All. Attention, give it to me. I'm gonna rhythm, I can't miss a beat. I got a new skank, it's so big. I got something. Winking at you.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 Maar um, omdat jullie nu veranderd zijn, hè? van ja. de zaterdagmiddag een uurtje uh, van 4 tot 5 was het geloof ik. Ja, van 3 tot 4. Ja, van 3 tot 4.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 die daar echt interesse in. Ja, en als jullie commercieel gaan en een toegangsprijs vragen, denk ik dat dat natuurlijk betekent dat je ook andere soortige uh, artiesten kunt. Uh, artiesten die uh, zeg maar dat ook waard zijn. Ja. Ja. Dus het is niet meer zo van mensen die uh,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 Dat is dan je, wel je nieuwe publiek. En die nemen mensen. Mens, uh, Fred een, Rozenhart komt uit Haarlem. Ja, ook, die neemt natuurlijk ik... ook publiek uit Haarlem. Ja. Ja. dit is ongeveer wat uh, op uh, hoe heet het ook weer, op, op de herenweg in Heemsteden, uh, uh, Casca. Da daar wordt ook uh, ja. Fred Rozenhart en dat soort dingen. Ja. Die treden ja. daarop. Zijn dat kleine ja. podiums?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 Ja, en dat is het. En we ja, gaan, is het. Weer, we gaan weer terug naar vroeger. De ja, ja, we, en we gaan, gaan... Naar we worden. We gaan en, weer nog, terug naar Nog steeds naar vroeger, gaan hordes mensen naar halen en, en, en ja. noem het maar op de wijd. Vanaf en het zou leuk zijn als dit gaat bekleiden. Ja. en dat uh, mensen dit echt gaan uh, waarderen. Ja. Dan krijgen we 28 november, dan krijgen we weer Lotte.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 Een komisch drama. Een komisch drama. De Scrooge. Een meisje met de zwavelstukjes. Ja. Het heeft ook nog een, heel, een link met Zweden, Nederland. Ik geloof dat er zelfs liedjes voorbij komen. Dus...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 Leuke dingen maken, creatieve dingen, en gewoon lekker creatief zijn. Die gaan dus uh, exposeren. Hoe ben je Leuk. aan al die exposanten gekomen? Want je noemt een aantal uh, ja, instellingen maar, op en daar is, wordt flink zeg maar, ge, uh, ja. gevreubeld en uh, gedaan. Dit is de kracht van Hilly, hè? Okay. Hilly Janssen. Die doet dit. Die heeft dit allemaal uh, voor elkaar gebracht. Want er, heeft, er doen er uh, ook uh, uh, een soort ongebonden zandvoorters mee. Ja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 Ja. Dus uh, uh, 3 oktober, 3 oktober is, het, uh, is de opening. En dat duurt tot 9 november. Dus het is bijna 6 weken. We hebben vijf week. En dan is er 4 en 5 oktober hebben we kunstkracht 12. Ja. Doen jullie dat daar de open want dat is toch atelierroute door, ja. Ja. van uh, 12 van de BKZ. tot 5. Dat is van de BKZ.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 van de zaterdag. Podium, ja, toen was het, even, was het meteen daarna. Ja. Nu, nu moet je pushen voor volgende week vrijdag. Voor volgende week vrijdag. Maar vandaar dus de jouw week... vraag voor de donderdag. Ja. <laughs> ja, twee keer ik jaar. begrijp dat jullie commercieel gaan. Ja, je je Goed, ziet hè? hier ook een beetje marketing in, uh, in terugkomen. <laughs> nou, je hebt gelijk. Um, we weten nu over het museumpodium. Ja. Een uh, terugkerend ding op de vrijdagavond, inloop om 8 uh, uur. Ja. Een uur voorstelling, ja. entree en tientje, gratis koffie en gratis wijn. En, en gratis, betaal, betaal, ja. je, betaal je als je er aankomt bij het museum? Bij het museum bij, bij, betalen. Je kunt aanmelden via het Zandvoorts Je moet je aanmelden, of hoeft dat niet? hoeft niet. Het kan nee, ook gewoon okay. aan de balie ja. en dan uh, tientje. Ja. We weten en ook dan... een aantal nieuwe uh, museumstukken: Kakelbond en uh, ja. Kunstkracht.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 Ja. Hoor, bedankt. Ja. En uh, nou, we gaan zien hoe het zien hoe het uitpakt. Ik wil dat ja. over een, een, twee voorstellingen toch een keer terugkomen. Omdat dus, uh, Ik te kom elke maand zit. bij jullie terug. Prima. Prima. Maar succes met uh, het experiment. Ja, dankjewel. En het dankjewel. Gaat, uh, volgens mij gaat het lukken. Gaat goed komen. Het gewoon goed. Dankjewel. Okay. Dankjewel.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 En uh, dan komen wij als stichting echt ertussen en wij zeggen wij willen alleen de eerste prijswinnaars. Nou, dat kan wel, maar dan moet je nog <lacht> een jaar of twee wachten. De pianist uh, Michel Xie uh, heeft dus in 2010...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 Prijzen. Ja. Hij, het zijn geen jammerprijzen. jammerprijzen. Nee, het zijn, nou ja, dat komt over een tijdje. Want hij is zo goed. Dus dan worden de ja, prijzen... Worden de ja, dan worden het de van de letteren, Peter, die letter Peter heeft dit voorspeld. Ja. Maar uh, zij hebben dus een concert gegeven... voor uh, Precies Christina. Dat betekende dat het uh, uh, programma al... Uh,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 Kosten nog moeite heeft de stichting bespaard, maar op 19 oktober, zondag aanstaande, een optreden van niemand meer, mensen schrik niet, het Zandvoorts Nou, ja, Dan moet je inderdaad wel heel erg aan trekken om dat in Zandvoorts te laten En ik opbreiden. zal u eerlijk vertellen, meneer Hoe Zonneveld, dat voor ja nou, gelegen. met de ellebogen werken en de contacten omkopen. hebben en dergelijke, een beetje omkopen erbij, Net in de buidel moeten tasten.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 Zandvoort heeft natuurlijk veel koren ja. en al, al een aantal uh, keren uh, hebben wij gezegd van daar wordt in Zandvoort niet echt opgetreden door die koren, totdat nee, Tot een aantal weken geleden, misschien al twee maanden geleden, was het ook Musical al In, ja. het eerste concert wat met open armen en applaus werd uh, omarmd, zeker, zeker. topavond. Ja.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 En ja, en de 10 euro van die 45 gaat naar de stichting ja. ALS. Hè? Op 24 september hebben we de Red Carpet Bingo bij strandpaviljoen Meijer aan Zee. En en, leuk, een bingo op, het rode, op de rode loper. Leuk. Ja. En op strand. 24 ja. september is het ook weer filmclub Simon van Kolm in het Cekers Zandvoort. En dat begint om half acht.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 Sur le dos de vacances, c'était sans doute un jour de chance. Ils avaient...